Afscheid. Hij kust je niet daar op Centraal Station. Hij wacht, streelt de witte stof van je veelste naakte broek. Mechanisch. Een kampvuur hoeft ook niet te praten. Laat toch schuimen. Gelig. Opgeklopt. Bellen in de piszee van de stad.